Radio 1. 2 uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. PvdA-senator Han Noten gaat aan de slag als verkenner bij de FNV. Hij moet bekijken hoe het geschonden vertrouwen binnen de vakcentrale kan worden hersteld. In de discussie over het pensioenakkoord kwam voorzitter Jongerius hard in aanvaring met de twee grootste FNV-bonden Avakabo en Bondgenoten. Zij blijven zich verzetten tegen het akkoord en eisen dat Jongerius vertrekt. Economieverslaggever Bert van Sloten. Han heeft een verleden bij de vakbeweging. Hij werkte bij de industriebond FNV... en later werd hij voorzitter bij de dienstenbond FNV. En nu moet u als verkenner proberen de kibbelende partijen... weer bij elkaar te krijgen. Han zit sinds 2003 in de Eerste Kamer... en is ook nog burgemeester van Dalfsen. De politie heeft bij KUIK een derde dode uit de Maas gehaald. Het is een van de opvarenden van de speedboot, die gisteravond in aanvaring kwam met een vrachtschip. Er is nu nog één vermiste, de politie. Alle slachtoffers die in het water geborgen zijn of zo uit het water gaten, zijn allemaal rondom de plaats van het ongeval aangetroffen. Dus eh, vrijwel op dezelfde plek. En wij hopen dus ook het laatste slachtoffer in die omgeving aan te kunnen treffen. Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen... door op het vrachtschip te klimmen. Eén dode werd gisteravond al geborgen, de andere twee vandaag. De slachtoffers komen uit Gennep, Afferde en Ottersum. In Kapalle aan de IJssel is een man aangehouden... die had gedreigd met een vuurwapen naar een winkelcentrum te gaan. De melding kwam om half twaalf bij de politie binnen. Daarop gingen direct agenten naar het betrokken winkelcentrum. De Koperwiek... Ze stelden zich op bij de ingangen. Korte tijd later kon de man van 54 in zijn huis in Kapelle worden aangehouden. Hij was verward. Er is volgens nog geen vuurwapen gevonden. De PvdA waarschuwt dat met de partij niet valt te praten over verdere bezuinigingen... als aan het pakket maatregelen van 18 miljard dat er nu ligt niets verandert. Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA. Wij vinden dat die 18 miljard op de verkeerde manier bij elkaar zijn gehaakt. Er zitten allerlei douceurtjes in voor het bedrijfsleven. Men weigert om het geld te halen bij de hoge inkomens. Heel veel landen in Europa, ook trouwens in Amerika... wordt gepraat over belasting voor de hoogste inkomens. Dat wordt hier geweigerd. Onder die omstandigheden waar dus echt een pakket is... waar men in aarde en hout de vingers bij aflikt maar waar gewoon Nederlanders last van hebben. Onder die omstandigheden gaan wij niet over extra bezuinigingen uh, praten. Mochten extra bezuinigingen van 5 miljard nodig blijken... dan moet de invulling van dit pakket eerst van tafel, zegt Plasterk. Vorige maand erkende het kabinet dat de kans groot is... dat er volgend jaar door de schuldencrisis extra zal moeten worden bezuinigd. Aspergeteelster José Jansen is veroordeeld tot twee jaar... vanwege uitbuiting van buitenlandse werknemers op haar bedrijf in Someren. Dat is zojuist bekend geworden... De rechtbank in Den Bosch veroordeelde haar tot 2,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Jansen gaf werknemers slecht te eten, liet ze lange dagen maken en betaalde ze minder dan het minimumloon. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe regen of motregen. Temperatuur tussen 17 graden op de Wadden en 20 in het Zuidoosten. Morgen verandert er weinig, aan het eind van de dag wel wat zon.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 Thijs van den Brink en Elsbeth Rutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Hij is heel scherp, maar blijft heel vriendelijk. Uh, hij, hij is heel hard op de inhoud, zou je kunnen zeggen. Uh, maar hij zorgt wel, weet je, hij gaat niet schelden, hij gaat niet schreeuwen. Hij blijft een beetje op een normale mensen toon, zoals je dat van iedereen zou willen. En dat zei PvdA-partijvoorzitter Liliane Ploemen bij het bekendmaken van de PvdA-kandidatenlijst voor de vorige verkiezingen. Ja, vandaag zijn ze ook nog wat andere dingen over Cohen. Daar gaan we over praten met parlementaire verslaggever van de NOS Wilco Boom... met uh, RTL-collega Frits Wester en met oud-Pvda-voorzitter Michiel van Hulten. Um, en ook nog met Jetta Kleinsma, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. We hebben ook nog andere gasten, onder andere Dennis Kuipers. Afgelopen weekend finishte jij als vijfde in de rally van Frankrijk... een wedstrijd in de strijd om het wereldkampioenschap... Kenners noemen het een unieke prestatie voor een Nederlandse coureur. En bijzonder ook omdat je pas vier jaar aan rallywedstrijden meedoet. Wat, wat voor sport deed je daarvoor? Ik zat daarvoor in de, in de padensport, uh, in de springsport. En die gingen niet hard genoeg? <lacht> nou, die gingen ook hard hoor. <lacht> dat, uh, dat was ook een hele mooie, mooie tijd. En uh, we daar een aantal jaren uh, ook op hoog niveau mogen meerijden. Dus uh, ook een mooie tijd gehad. De veelbesproken Enstra-tapes zijn binnenkort in het theater te zien. De achterbankgesprekken die Willem Enstra in het diepste geheim voerde... met rechercheurs van de Amsterdamse politie... worden vertaald naar een theatervoorstelling. Acteur Frederik de Groot neemt de rol van Enstra op zich. En hij is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, had u veel begrip voor Enstra toen u begon aan deze rol? Ja... eh. Uh... Oh, dat is zo ontzettend lastig. omdat je Daar gaan die hele Enstra-tapes eigenlijk over. Dat is wat de politie de hele tijd in vijftien hele lange gesprekken gedaan heeft... om erachter te komen wat de rol van Enstra was binnen de, de onder- de bovenwereld. Maar u had een beeld van hem toen u begon, vermoed ik. Nou, wat ik het allerergste vind en het belangrijkste vind... is toch wel uh, wat, wat je ook van iemand vindt. De man is niet, zoals laatst iemand eufemistisch zei, gestorven. Hij is dus absoluut geliquideerd, doodgeschoten. En de man, wat je er ook allemaal van vindt... heeft, had, kinderen, euh, familie en euh, het, het, het gaat... Ik heb, ik heb een lange tijd in die buurt gewoond. En als je er, de Apollo-laan, die buurt... Ik had daarnaast, ik had daarnaast kunnen lopen en iemand anders ook. Okay. Die mensen schieten, schieten. En er zijn ook mensen gewond geraakt. Dus los nog van de liquidatie zelf. Maar het beeld van Enstra is heel gecompliceerd. En dat is waar de voorstelling over gaat ook de gast is Fik Meijer, hij gaat met ons praten over Werelddierendag en met name over de vraag of wij misschien wat te soft zijn geworden over dieren. onze dichter bij de dag is Ton Luiten, hij maakt de gedichten over de gesprekken en tegen drie uur hoort u dat. en als u een vraag heeft of een opmerking, dan kunt u naar de website gaan dit is dag.nu... of u kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag didd ja, wij beginnen in Den Haag. Daar is uh, Wilco Boom van het Radio 1-journaal. Wilco, een, een rumoerige dag mogen we wel zeggen. Gisteravond kondigde PvdA-voorzitter Ploemen aan dat ze uh, vervroegd stopt... in januari van dit jaar. En vanmorgen gaf ze een interview in de Volkskrant... waarin ze nogal wat kritische dingen zei over uh, de leider van de Partij van de Arbeid, Jokko Hen. Um, nou ja, dat is alweer een halve dag geleden. Wat is het laatste nieuws nu? Nou, de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... die is uh, een paar minuten geleden... was de wekelijkse fractievergadering klaar. Die was natuurlijk volledig gewijd aan de kritiek van Ploemen. De kritiek dat partij voor, partijleider Cohen onzichtbaar zou zijn dat hij er niet voor had gezorgd dat de linkse samenwerking tot stand was gekomen... en dat het ook niet vanzelfsprekend is dat hij weer lijsttrekker wordt. Nou ja, die vergadering was daar uh, de hele ochtend aan gewijd, tot twee uur. En na afloop kwam uh, PvdA-leider Cohen naar buiten, tamelijk opgewekt, uh, luchtig... alsof er allemaal niet zo heel veel aan de hand was. En dit was wat hij toen zei tegen de kluwe journalisten die hem daar stond op te wachten. Ja, we hebben een, uh, we hebben een, uh, een, een prima fractievergadering gehad. En natuurlijk is daar, uh, hebben we daar ook besproken wat uh, over de punten van kritiek die er zijn. Die waren niet nieuw en die hebben wij met elkaar nog eens even grondig doorgenomen. Staat zijn positie eigenlijk uh, discussie, ook binnen de fractie? Nee, maar de fractie die zegt, die, die, wij zien allemaal die punten van kritiek, ik ook. En uh, we zijn allemaal vast van plan om daar uh, uh, uh, uh, op een goede manier mee om te gaan. En dat betekent ook dat wij onze, onze oppositierol... dat we die met kracht uh, gaan voortzetten. Want er, is ook, er staat ook ontzettend veel op het spel. U het Niet alleen maar wat over, we het... U, maar u heeft het elke keer over die punten van kritiek. Kunt u die eens delen? Welke punten zijn er, van kritiek zijn er dan op u? Nou ja, dus mensen vinden ook dat we, dat we ook, ook heel duidelijk en helder moeten zijn in, on, in onze oppositie. Uh, en ik voeg daar dus aan toe dat er ook een nodig aan de hand is. We, we hebben hier te maken met een eurocrisis. We hebben hier te maken ook met een kabinet. Wat op een heleboel punten uh, een, een beleid voert waar we hartstikke tegen zijn. Nou, daar gaan we, hebben we nog eens ons op beraden op welke manier we dat gaan, gaan oppakken. Job Cohen dus zojuist na afloop van de wekelijkse fractievergadering. En ja, hij erkent dat er kritiek op hem is... maar uh, volgens hem is het niet zo dat zijn uh, positie ter discussie staat, Thijs. Nee. Nou, zei uh, ploemen vanmorgen ook in de krant... het is niet vanzelfsprekend dat hij weer de lijsttrekker wordt. Is het daar nog over gegaan? Daar is het ongetwijfeld over gegaan, daar is nog niet veel over gezegd. Het is natuurlijk op zichzelf wel logisch dat uh, het niet vanzelfsprekend is dat hij weer lijsttrekker wordt. Want iedereen kan zich voor die functie aanmelden bij de Partij van de Arbeid. En dan krijg je, en dan krijg je verkiezingen en dan, uh, ja, dan, dan wordt wel duidelijk wie het wordt. Toch was het wel, uh, moet die uitspraak van Ploemen worden gezien... als een gebrek aan vertrouwen in Cohen. Want uh, toen Wouter Bos voor de tweede keer lijsttrekker werd... in 2006 was er geen sprake van uitspraken van partijvoorzitters... of anderen dat het goed zou zijn... als ook andere kandidaten zich uh, zouden aanmelden... en dat het beste dan wel zou winnen. En dat Ploemen dat nu wel deed... Ja, dat is dus wel op te vatten als een, een gebrek aan vertrouwen... in het leiderschap van Cohen. Ja. Dankjewel, uh, Wilco. Hou ons op de hoogte de komende uren als je wilt, uh, als er nog nieuwe ontwikkelingen zijn in Den Haag. Michiel van Hulten, oud-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja, u was misschien wel voorzitter toen Wouter Bos inderdaad voor de tweede keer lijsttrekker werd, of niet? Uh, ja, dat klopt. Ja. En heeft u toen overwogen om een lijsttrekkersverkiezing te organiseren? Uh, toen hebben we een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd, maar er waren geen, uh, geen tegenkandidaten. En vond u dat erg? Ik vond het niet erg, want uh, Wouter Bos deed het goed bij de partij en bij de kiezers. Dus er was geen enkele aanleiding om, uh, om een nieuwe leider te kiezen. Kennelijk is er dan nu wel aanleiding om over uh, die verkiezing te praten in het geval van Job Cohen? Ja, nou ja Kijk, het, het, het, uh, wat jammer is dat Job Cohen uh, op het schild geweest is door, uh, door Wouter Bos. En, en niet echt door de leden gekozen is. En Het was veel beter geweest ook voor Job Cohen zelf, als hij zich tegenover de partijleden had moeten bewijzen een eigen verhaal was gekomen en daarmee ook een duidelijk mandaat had gekregen. En nu was het toch iemand die ja, via de Achterkamer benoemd was. En uh, daar betalen we nog steeds de prijs voor. Ja, want is wat er nu gebeurt, al die kritiek op hem en het opstappen van de voorzitter... heeft dat daarmee te maken? Uh, ja, dat weet ik verder niet wat, uh, wat daar precies allemaal achter steekt. Maar ik denk dat het uh, voor iedereen duidelijk is dat de PvdA in de Rijdingen... Uh, beroerd voorstaat dat het niet goed gaat met de oppositie. Uh, en uh, dat... Uh, daar ja, een beetje kwakkelijk en het is logisch dat er iets moet veranderen. Ja. Maar snapt u het besluit van mevrouw Ploem om op te stappen? Uh, ja, nou, ik, ik, ik, ik weet niet precies waarom ze opstapt. Ik heb haar daar niet over gesproken. Maar ik denk dat, uh, uh, dat de, de kritiek op Cohen, die begrijp ik heel goed. En uh, ik begrijp heel goed dat je uh, als partijvoorzitter zegt... ik wil graag uh, ruimte maken voor iemand uh, die deze klus wel aan kan. Want zij kan het zelf niet aan dan? Ja, dat, zij geeft aan dat zij dus op wil stappen voordat uh, de verkiezingsstrijd losbarst. En dat uh, is natuurlijk waar, de waarde. partijvoorzitter is campagneleider. En dan is het belangrijk dat je iemand hebt die uh, tot aan de verkiezingen de rit uit kan en wil zitten. Ja. Frits Wester, journalist voor RTL. Um, kan jij voor ons een beetje duiden wat hier aan de hand is? Gisteren kwam er eens toch vrij verrassend dat bericht dat ze zou stoppen. En dan vanmorgen meteen eraan achteraan dat interview. Is dat afgestemd, denk je? Nou ja, uh, iedereen in de partijbestuur wist wel dat ze een interview had gegeven, maar ik kende daar niet de inhoud van. Uh, ja, dat was uh, gisteren kwam die, die, die, die mededeling van ik stoppen mee als de bij heldere hemel. Ik vond die argument ook wat gezocht van. En zouden ze daar goed over nagedacht hebben, denk je? zou het dan toch zo zijn dat zij zich gedwongen voelt om dit te zeggen... of gedrongen door alle kritiek die er in de partij kennelijk intern uh, op Cohen is? Ja, wellicht dacht zij zelf dat het een goed moment was... om dat maar eens op deze manier naar buiten te brengen. Maar ja, dan is het toch altijd handiger om dat vooral eerst intern te doen. Want je versterkt op deze manier de positie van Cohen absoluut niet. Nou ja, als dat de bedoeling was, dan is hij geslaagd. <laughs> ja, maar en zou dat de bedoeling kunnen zijn? Of, of, of denken we dan te slecht? Nou ja, uh, dat, dat denken we wel te slecht. Uh, de, de kritiek in het partijbestuur is harder dan in de fractie zelf... Uh, dat is overigens duidelijk. Uh, ja, het signaal is ook duidelijk, maar alle ballen gaan nu wel weer de komende dagen op Joep ja, en Durf je in te schatten of dat zijn positie echt in gevaar zal brengen of zeg je van nou, dit, dit uh, ett het gewoon een tijdje door en dan zakt het weer een beetje weg? Nou ja, Cohen is wel iemand die tegen een stootje kan, maar op een gegeven moment uh, is het wel een keer genoeg, denk ik. En, uh, dus ja, de ontwikkelingen daar blijven even spannend de komende tijd, weken, maanden. Uh, ik denk niet dat vandaag meteen iets gebeurt, maar uh, ja... Dit, dit heeft het hele proces rondom Job Cohen geen goed gedaan. Ja. Vrees er is ook al commentaar op de PvdA... dat ze niet slagen om hun uh, oppositiepositie goed uit nee. te buiten. Ik kan me voorstellen dat dit daar ook niet erg aan mee gaat werken. Nee, kijk, de Partij van de Arbeid zit natuurlijk een lastige positie. Enerzijds uh, op grote internationale terreinen zoals de, de eurocrisis... willen ze wel het kabinet steunen, ook in het belang van Nederland. is, is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Aan de andere kant zijn ze het ook heel erg niet eens met het kabinet... Ja, en ze hebben de hete adem in de nek van de SP... die vele malen groter is in de, de peilingen. Nu veel groter is in de peilingen. Uh, en het hele ja, zeg maar, linkse deel wegkaapt bij de partij. De Partij van de is historisch laag in de peilingen. Nou, aan de ene kant wil je verantwoordelijkheid nemen... aan de andere kant wil die partij ook uh, stevig hard op positie voeren. Ja, en dat lukt in deze constellatie heel slecht. En ja, dat kost misschien tijd. Daar hadden ze misschien meer van verwacht... wel bij de algemene politieke beschouwingen. Maar uh, de partij zit in een hele lastige spagaat. Uh, wat ze aan de ene kant mogelijk een beetje winnen... Door uh, verantwoordelijkheid te tonen. Verlies is aan de andere kant bijvoorbeeld in ASP. Ja Goed, Frits, dankjewel voor dit moment. Wij gaan verder praten met uh, Jette Kleinsma, uh, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. U was bij die fractievergadering vanmorgen waar we net over hoorden. Hoe was het? Ja, nou ja, uh, we hebben daar met z'n dertigen. Uh, ja, nee, er waren twee zieken, dus uh, uh, 28 uh, bij elkaar gezeten. En um, ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel even gewisseld uh, wat we vanochtend in de Volkskrant uh, aantroffen. Ja, welke boom zijn net de hele vergadering is erover gegaan? Nou, niet de hele vergadering. Dat zou, dat zou te veel eer zijn. Uh, want we moesten natuurlijk ook gewoon deze week voorbereiden... en de stemmingen van zo ja, meteen. Ja, dat lijkt me ook, dus, uh, maar dat is wel En de financiële beschouwingen, uh, want dat is toch ook nog wel een puntje van aandacht. <laughs> uh, dus uh, uh, daar hebben we het ook breedvoerig over gehad, hoor. Ja, maar wat was de stemming over dat artikel in de krant? Wat vindt men van het optreden van de partijvoorzitter? Nou ja, jeetje, je kunt je natuurlijk voorstellen dat we daar niet allemaal heel erg blij mee zijn. Of zo. Niet allemaal heel erg blij. <laughs> nee. Dat lijkt me een understatement. Nou ja, kijk, maar aan de andere kant, dat is zo mooi... als je 50 plus bent, zoals ik, dan heb je natuurlijk wel vaker gezien... dat uh, partijvoorzitters uh, als horsels in de pels natuurlijk terecht ook zeggen... hallo uh, fractieleden en fractieleider... Um, kom op allemaal het land in en laat je flink zien op die afdelingsvergaderingen. En blaas je partij mee in de discussies rond de, uh, de voortgang van ons gedachtegoed. Ja. En uh, ja, dat, dat appel moet een, uh, een goede uh, voorzitter doen hoor. Want anders is ze natuurlijk uh, van Likmuffin. Ja, dat snap ik. Maar het is nu wel een beetje raar dat ze eerst opstapt... en dan zulke rottige dingen zegt. Lijkt ja, mij. Nou ja... Kijk, uh, het is tweeënlei, denk ik. Want uh, ze heeft uh, natuurlijk ook al wel eerder dingen zitten porren. En uh, ja, dat ze het nu nog een keertje doet, dat is frappé toujours. En dat moeten we ook uh, ons wel ter harte nemen. Dus dat hebben we vanochtend ook tegen elkaar gezegd. En uh, we gaan natuurlijk al met heel veel enthousiasme het land in. geldt ook voor Job Cohen. Maar daar waren het nog onsjes extra kan, zullen we het zeker niet laten. Maar was u bekend met de kritiek van mevrouw Ploemen op uh, Job Cohen? Uh, nou ja, niet niet uh, uh, dat dat nou breedvoerig in de fractie is, nee. Je is. Je zou ook kunnen zeggen, mevrouw Ploemen is het niet ingeslaagd om de fractie in die zin te enthousiasmeren. Dat hij radicaler werd, feller werd, linkse samenwerking ging doen. Is dat niet ook een verwijt aan haar? Nou, dat vind ik een beetje te kort door de bocht. Kijk, ik ben ook nooit zo'n type die nou eens even flink uh, uh, iemand die afscheid neemt. Nee, maar zij gaat, uh, nu, zij gaat nu Job Cohen de Zwarte Piet spelen. Je zou het ook kunnen omdraaien. Ja, nou ja, maar dat laat ik dan maar even voor uw rekening. Uh, kijk, uh, punt is dat Lilianne Ploemen gisteravond heeft aangekondigd... dat ze in januari niet uh, verder gaat. Ja, verraste dat u trouwens? Nou ja, ik wist het niet, moet ik u zeggen. Dus, uh, maar zag u het aankomen of ook dat niet? Nee, nee niet, niet, niet op dit moment. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee. En hoe verklaart u het? Nou, ik vind wel wijs van Lilianne dat ze uh, zegt... Uh, jongens, ik heb nou een hele poos die kar getrokken... Ik zie dat er een opmaat komt naar nieuwe verkiezingen. En ik vind, hè, dat kun je ook alleen maar zelf zeggen. Dus het is aan haar. Ik vind dat er nou gewoon een fris en vrolijk, fruitig iemand moet komen. die, uh, Een ja, profielschets die, die... van de nieuwe voorzitter. Fris, vrolijk en fruitig. Nou ja, bijvoorbeeld. Dus uh, die uh, met jeugdig elan uh, uh, de kar uh, beetpakt. En ervoor zorgt dat wij in de volgende verkiezingen uh, echt met verven... Uh, ja, overwinningen boeken. Ja, mevrouw Kleinsma, U zei net, ja, het moet allemaal wat onsjes meer. Maar de manier waarop mevrouw Ploem het verwoordde in dat interview... klonk toch wel iets ernstiger dan wat onsjes meer. Uh, hoe, is dat, hoe is dat besproken vanochtend in de fractie? En hoe heeft met name meneer Cohen daarop gereageerd? Nou ja, Job is iemand die natuurlijk wel bij uitstek... ook bij zichzelf te raden gaat. Dat vind ik ook hartstikke knap aan hem... Die zegt heus niet. Nou, dat, dat ziet de, de voorzitter helemaal verkeerd, hoor. Uh, want, uh, jonge, jongen, wat ben ik toch geweldig. Het is geen borstkloppertje, zoals ik dat altijd noem. Maar het is iemand die uh, gewoon ja, die, ook heel reëel heel zegt... Die weer ja. gaat nadenken, maar dat heeft hij al zo vaak gedaan. Nou, ja, maar ho. Kijk, uh, als mensen niet blijven nadenken in het leven... dan wordt het ja. een grote pan, hè? Dus ik vind het ook heel fijn dat wij... Uh, uh, niet alleen Job Cohen, maar dat, dat wij ook weer euh, hebben uitgesproken um, dat het ook aan ons allemaal is om dat nog beter over het voetlicht te brengen. Kom op! Maar ja. ja. ja. nou, u deelt die kritiek inhoudelijk van de partijvoorzitter dus wel. Nou Ja, uh, het, het, het, te onzichtbaar, met... te weinig uit de partij halen. Dat kan echt uh, enthousiaster, hoor. En het is natuurlijk ook niet voor niks... dat er nou een aantal afdelingen in het land is... die zeggen van, uh, hallo, uh, voor mensen, Dus niet alleen maar voorman Job Cohen... maar uh, dat geldt voor alle andere fractieleden ook. Ook voor mij, hoor. Um, uh, we willen jullie graag eens wat vaker tegenkomen. Uh, en we willen graag met jullie verder praten... over de toekomst van de sociaaldemocratie. Want als één ding nou toch duidelijk is... en daar hebben we het vanochtend ook echt heel stevig over gehad... dan is dat er nu een kabinet zit... wat zo ongelooflijk rechts is... dat heel veel mensen ja? in Nederland natuurlijk zo meteen... de pietenpak in draaien. Maar een prachtige kans om forse oppositie te voeren, zou je nou, zeggen. En dat gebeurt dus niet. Nou, en, en uh, daar gaan we dus... Uh, ja, nog met nog meer enthousiasme op in... En, uh, ja, we moeten ook eventjes ons goed uh, realiseren dat uh, voor een heel groot deel die fractie vernieuwd is. <laughs> dat geldt ook voor mezelf. Ik zit er nu een jaar. En ik moet u zeggen, ik kom steeds meer op stoom... want als ah. ik zie wat er op het Mali-veld. Ja, maar vrouw maar misschien moet u het maar overnemen... Ja, nou ja, Koen, als ik u zo hoor. Ik ga Job in ieder geval ontzettend helpen... want uh, Job en ik delen één ding zeker... en dat is dat de mensen die nu die hele stapeling... op hun schouders krijgen, hmm. die zijn zo meteen enorm ja. de sigaar. Ja. En uh, ja, daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Wat vindt u van de uitspraken van ploemen over uh, het lijsttrekkerschap. Is het zo inderdaad dat hij dat niet zou moeten worden... althans niet vanzelfsprekend... maar, maar dat er vooral een stevige strijd over gevoerd moet worden? Bent u het daarmee eens? Nou, stevige strijd heeft ze niet gezegd. Hè. Ze heeft gezegd, uh, ik vind het uh, netjes... zoals dat altijd binnen de partij is... dat, dat je uh, verkiezingen organiseert. Nou en ja, dat, dat is de, de vorige zo... keer ook niet gebeurd, hè? <coughs> Ja, nee, omdat er geen tegenkandidaten waren. Ja, kun je ook nou niet ja, Maar kiezen. toen is Cohen op het schild gegeven. En als je, je moest toen wel van heel goede huizen komen... als je daar tegenin durfde te gaan. Nou, maar op basis van onze partijreglementen... kun je dat wel degelijk doen. En ik kan u verzekeren dat op onze congressen... nieren altijd behoorlijk geproefd worden. Dus uh, als er op het congres van de Partij van de Arbeid... op dat moment uh, echt mensen waren geweest... die hadden gedacht, Cohen, meneus... Ja. nou dan uh, waren nee, we zeker ik. tegenkandidaten. Maar wat hoopt u dan voor dit keer? Wat, wat ik hoop voor dit keer? Ja, voor deze keer... Voor de komende verkiezingen, moet die het worden? Of hoopt u dat een tegenkandidaat komt? Punt 1, ik hoop dat die verkiezingen heel snel zijn. Ja. Punt 2, uh, als die verkiezingen zijn... dan uh, vind ik het goed gebruik dat we in onze hele partij... altijd kijken naar wie is ja. uh, gewoon de allerbeste. En u kent uh, veel mensen in de partij, wie is de beste? Nou, ja. Job Cohen is een hele goeie. Maar of hij de beste is? Nou ja, kijk jongens, dat, dat is dus eigenlijk wel een luxe probleem. Hè? Want we barsten gewoon van de goede mensen in de partij. Dat is gewoon fijn. Oké. Okay. Jette Kleinsma, Kamerlid voor de Partij van Huid, Hartelijk dank dat u zo snel even naar ons wilde toekomen. Nou, heel graag gedaan hoor. Oké, okay, dag. Dag. dag. Wij gaan praten over een toneelstuk. Over het toneelstuk De Enstra Tapes met Frederik de Groot. U bent benaderd om Willem Enstra te spelen. Was u meteen enthousiast? Ja, ik zat zelfs op de boot van Texel naar, uh, terug naar het vasteland van vakantie. John van der Rest, regisseur en ook de man die de Enstra Tapes bewerkt heeft... tot een theatervoorstelling zoals we die volgende deze week en vanaf morgen gaan doen. En uh, ja, al, omdat ik denk dat het een heel goed intrigerend gesprek is... tussen twee politiemensen, gespeeld door Piet van der Pas en Michael Kerkbos... die, je ziet ook heel duidelijk hoe de politie worstelt met... Die grijze, witte. Wat even de, de Enstra-tapes, ja. dat, dat is een, eigenlijk een letterlijk verslag van gesprekken. Die Enstra een... is op een gegeven moment uh, zo ver gekomen in zijn leven. En dat is een hele grote stap geweest. Voor elke Nederlander is dat. om in het geheim, in dit geval in een grote zwarte auto. rond te rijden rond Amsterdam. Ja. met drie uh, politiemensen. in dit geval wij doen het met twee. Daar... Om daar te vertellen hoe, het, hoe hij uh, zijn leven in elkaar zat. en dat hij dacht en vond dat de kans heel groot was dat hij op korte termijn geliquideerd ja, zou worden. wat ook gebeurde. En dat is allemaal opgenomen, de Enstra-tapes. En die zijn ook allemaal keurig in een boekvorm verschenen. En daar hebben wij weer, John van der Rest, daar hebben wij een voorstelling van. Ja, en, en wat zie ik dan op het toneel? Een, een zwarte auto die rondrijdt, Ja, rond Amsterdam. Nou, nee. A, zie je dat op het toneel? Ik ga niet uitleggen hoe dat technisch nee, mogelijk maar is, goed, maar dat weet iedereen ja. wel. Maar okay. wat, ja, we kunnen daar... Ja, ik vind het, het is natuurlijk inderdaad grappig. Hij rijdt rond op het toneel. Maar wat je ziet en hoort is het het schakende proces tussen drie mensen waarbij het, het gaat hoe de politie iemand probeert tot aangifte te bewegen en Willem Enstra die probeert zijn leven zijn familie zijn kinderen te redden van een nou ja hij is vlak voor dat theater in de Apollolaan is het inderdaad geliquideerd Ja, dus wat het dat betreft het wordt in de op, in het Apollo theater ja. vlak echt nou ja vlak bij het, ja. het, het bekende bankje ook wat ja, we of een halve meter aan de andere kant is het bankje niet het bankje zo beroemd geworden met de foto Ja en uh, daar, daar gaan we... Omdat hij daar zat met Holleder, hè? was dat toch? Nou, het interessante van de foto is, zover ik dat weet... is dat uh, Willem Enstra net ontkend had dat hij Holleder kende. En, en jawel, en en volgens daar was de zaten foto. Ze samen op de en dan pakken. zie je ze samen keuvelen over Ajax, Feyenoord. Maar waarschijnlijk ging het over erg veel zal geld. Het zal over heel veel geld aan. zijn, ja. En het is ook niet zo dat het maar één voorstelling is. Er komen vier voorstellingen. Uh, ja, uh, nee, acht geloof ik acht zo ja. totaal. En, en, en dus over een aantal jaren kunnen we steeds weer opnieuw naar... Oh, dat, ja, neem me niet kwalijk. Nee, we hebben een aantal voorstellingen deze week en volgende week... in dat theater in de Apollo First Hotel. En dat is bijna vol, maar nog niet helemaal. En dan heeft John van der Rest, heeft inderdaad... Sorry dat ik het ja. verkeerd begreep. Niet je zal Enstra moeten spelen, dan word je heel zenuwachtig. Ja, ja, ja. We, <tie> doen niks, kijk, we doen niks, we ja, doen niks. Zo... Heeft u nee, nee, al leef. gezien wie er achter u zit? Ja, nee, nee. Ik heb <tie tie> al nee, ik ik heb, ik heb een paar keer toen het doen over Jobko is... ja, ja, Maar dan komen, de komende jaren kunnen we dus die hele tapes op de gaan Van de rest heeft zien. het ingedeeld in een aantal... Uh, uh, ja, dat worden er totaal uh, vier. Ja. Ja. Is dat, is dat, blijft dat interessant? Ik, ja, ik kan wel heel grappig ja zeggen. Ik, ik, nee, dat, dat weet ik Wat ik wel denk, wat ik ook gisteren wel onze eerste voorstelling gisteren. Wat je merkt, dat het publiek schaakt, dampt mee met het gesprek. Het, is, het lijkt abstract, maar het bijzondere is weer. En dat maakt het echt, echt heel bijzonder. Alles wat wij zeggen op die avond in die voorstelling is echt ooit zo dus maar ook ik neem aan taal. toch niet alles, want dat wordt heel saai als je nee, alles dat, dat is Nee, alles. Maar ik bedoel, als die tekst er staat, als Enstra iets zegt over... dan heeft hij dat gezegd. Ja, ja. En dat maakt het toch anders dan dat je denkt over een auteur Shakespeare Heijermans... die dan die tekst bedacht ja. heeft. Ja, ja. Het is ooit... Gezegd. Moet bent, alleen even goed doen. Ja, Bent u zich er ook van bewust dat, dat u permanent een tekst aan het uitspreken bent... die door een man is uitgesproken die geliquideerd ja, is? Nou ja, als ik mijn auto parkeer daar in de buurt van het hotel... ik stap uit, dan zie ik inderdaad het bankje. Ik zie de plek, ik loop het theater binnen en we gaan repeteren. En dat zijn de teksten die hij, zij met z'n drie hebben uitgesproken. Ja, ja. Nou wordt hij beschouwd als een vrij grote crimineel. Is, is dat voor uw gevoel ook zo? Is dat terecht? Als je die gesprekken... Ja, dat, dat weet ik niet. Een, een acteur... die wordt geacht het perspectief te vinden... van, van wat iemand, hoe iemand in het leven staat. En het eerste waar je snel achter moet komen... is dat je moet leren begrijpen hoe iemand in het leven staat. Ja, als iemand dan en weet, dan weet leuk, of die crimineel is, bent u het dan? Ja. ja dat, <laughs> wat ja, is het antwoord? ja dat, Nee, dat, dat wat, wat, wat, ik, wat ik heel erg bijzonder aan die, aan die tapes vind is dat voor Nederland is het absoluut nieuw geweest... om mensen zo zwaar af te persen in kluis. Kinderen, familie, honden en katten en alles maar wat er gebeurt. Dat is echt geen antwoord op onze vraag. Wij, wij vragen u, denkt u, voelt u dat Enstra crimineel was? Of was het de slachtoffer? Dan, dan, ja, dan, dan moet ik de definitie van criminaliteit. Hij is niet veroordeeld voor wat dan ook. Dus daar is zelfs de bouwfondsfraude... is allemaal niet aangetoond. Hij is geliquideerd. Wat hij probeert... en dat hij dat in die Enstra-tapes... in die gesprekken op die achterbank van die politieauto... probeert om niet alles te vertellen... waar hij werkelijk bij betrokken is geweest. Alle ins en outs. Dat is zijn goed recht. En dat verdedig ik althans vanuit de acteur... van zijn eigen ja. perspectief. Is het een getroebleerd mens in die tapes... Was, hij was uh, in bepaalde fasen van die gesprekken... duidelijk, voelbaar, hoorbaar, doodsbang ja. en terecht. Wat dat betreft lijkt het een heel klein beetje op de Titanic. We weten allemaal hoe het afloopt. Ja. En toch is het interessant te zien hoe de weg verlopen is. Ja. Heeft, u, heeft u in het toneelstuk ook nog een rechtstreeks onderhoud met Holleder? Nee, want... want nee. Het gaat alleen over de tapes. Het is het gesprek met, met de rechercheurs en, en Enstra. En, en hij vertelt ze hoe bang en wat hollederen en vastgoedmagnaten... etc. Ja. hen aangedaan wordt. Ja. Hoe is het met de familie Enstra? Want die waren destijds ook al niet heel blij... toen die tapes gepubliceerd werden in een boek. Wat, wat vinden ze van ja. dit toneelstuk? Nou, zover ik dat weet, die zijn niet blij... En, hoe, en hoever, in hoeverre weet u dat? Hoe heeft u nou, dat vernomen? Dat komt, komt, geloof ik, als ik het goed begrepen heb uit de Wandelgangen. Dan komt er een brief van de advocaat om te zeggen dat ze dat niet willen hebben. Maar ik denk dat wij, ik denk ook als theatermakers het recht hebben. en zelfs de plicht hebben. om datgene wat openbaar gemaakt is op de een of andere manier. om dat in een theatervorm, in een integer theatervorm te gebruiken. En Holly, daar klim? Vind ik maar. Ik, ik, geen slapende mensen wakker maken. Ja, lopen. die zijn dom. Nee. Hallo, die hebben ja. het niet door. Ja. Nee, nee, nee. Als scooters zo, zo... gesignaleerd in de nee, buurt van. Nee, goed, maar ik, ik ja, ik, ik, ja ik, ik, nee. Ik, ik, ik vind, wij, wij, wij doen dit op een integere manier. En als het zo de suggestie van de clan, et cetera, dan wij maken het. Nou. Mm -hmm. is het nou de bedoeling om mensen een avond te entertainen of zit er ook nog iets anders achter, achter die voorstelling? Ik denk dat je een inkijk krijgt in een man in doodsnood. De collega's van hem werden geschopt, geslagen. Dat is echt allemaal bekend. Uh, afgeperst. Uh, er, is een, er, is een, er is een man die, die niet alleen zijn eigen geld kwijtraakte... maar ook werd het huis gewoon verkocht... waar zijn eigen vrouw in Frankrijk nog in zat. En Dat ging allemaal heel erg ver. En dat weten we allemaal. Uh -huh. Dus voordat Enstra vermoord werd... geloof ik dat er al twaalf liquidaties... Het is allemaal net vandaag weer het nieuws geweest. Het begint allemaal weer opnieuw. Ja. Dus er zijn weer getuigenissen tegen. Maar de voorstelling is. Er zullen amusement, leuke momenten in zitten, hoop ik. Maar het geeft een inkijk. En dat is misschien wel eens heel cliché. Dat is wel de, de taak van het theater. Is een spiegel voorhouder. Okay. William Shakespeare. Goed. Ik, goed. Nou, hartelijk dank. Frederik de Grote. Informatie zetten wij op de website. En dan kunnen mensen kijken of ze. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Dennis Kuipers... die voor zijn plezier met 180 km per uur over gladde weggetjes rijdt... en met historicus Fik Meijer over de vraag of we te soft ten opzichte van dieren zijn geworden. En dat op Dierendag. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft bij Kuik ook de vierde vermiste man uit de Maas gehaald. Vanmorgen werden al twee lichamen geborgen... Gisteravond werd het eerste slachtoffer gevonden. De vier mannen zaten met drie anderen op een speedboot... die gisteravond in aanvaring kwam met een vrachtschip. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen... door op het vrachtschip te klimmen. PvdA-senator Han Noten gaat aan de slag als verkenner bij de FNV... en moet bekijken hoe het geschonden vertrouwen... binnen de vakcentrale kan worden hersteld. In de discussie over het pensioenakkoord... botste voorzitter Jongerius met de twee grootste FNV-bonden... Ava-Cabo en bondgenoten, en die willen dat Jongerius opstapt. Op de A58 bij Rozendaal is een vrouw licht gewond geraakt nadat haar auto met een baksteen was bekogeld. De politie denkt dat de steen vanaf een viaduct is gegooid. Het incident was gisteravond toen de vrouw vanuit Breda op weg was naar Rozendaal. De voorruit van haar auto werd versplinterd. In de omgeving van het viaduct vond de politie een baksteen waar glasplinters op zaten. Aspergeteelster José Jansen is veroordeeld tot twee jaar... vanwege het uitbuiten van buitenlandse werknemers op haar bedrijf in Zomeren. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde haar tot 2,5 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk. Jansen gaf werknemers slechte eten, liet ze lange dagen maken... en betaalde ze minder dan het minimumloon. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag met hier aan tafel Dennis Kuipers, rallycoureur, historicus Fikmeijer en acteur Frederik de Groot. En u kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditistedag.nu. Rechts aanvullend voorpijnen. Eerst de afzonen. Worden onderuit. 120. 20 120, 20 Misschien een beetje sneeuw. Ja, Dennis Kuipers. Uh, dit zijn voor jou bekende geluiden. Ja, die zijn al vrij vers. Want... Nou ja, afgelopen zondag uh, was uh, de laatste dag van de rally in Frankrijk. Ja, en daar heb je het goed gedaan? Ja, dat klopt. Je bent vijftig geworden? Ja. Zo goed is er Nederlander nog nooit geweest, heb ik me laten vertellen. Nee, dat klopt. Hoe voelt dat? Ja, heel bijzonder. Heel, uh, ja, Zelf ook nooit verwachten eigenlijk. Dus uh, het was wel echt een hele bijzondere prestatie. Hoeveel uh, champagne heb je gedronken de Nou, eigenlijk niet. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen tijd voor gehad. Nou ja... Nee, dat dus, kan toch meteen als je uit die auto stapt? Uh, ja, nee, dat dus, uh, nee, nee, nee, hebben we echt niet gedaan. Ik moet zeggen, ik heb zoveel uh, reacties gehad. En, uh, en uh, echt uh, nou ja, mensen die, uh, die zijn geweest. En uh, ja, echt heel erg leuk. Ja, even voor de leken onder ons. Wat is een rallycoureur? Waar zit je in en wat doe je? Nou, een rallycoureur zit uh, samen met een navigator, een, een co-piloot, zeg maar, uh, in een, in een rallyauto uh, voorzien van rolkooi. En uh, natuurlijk aangepast uh, voor, voor de racen op, op afgezette wegen. Ja, en en, en zo'n auto is niet een Formule 1 auto, is een gewone auto? Ja, het is een, uh, wij rijden in dit geval met een Ford Fiesta RS WRC. Dat klinkt dat, ook niet erg stoer, een Ford Fiesta. Nee, nou dat zeggen dus heel veel mensen. Die zeggen: waar rijden een Fiesta? Ja. Dat, uh, maar goed, uh, nee, die, die, die, zeg maar de, het chassis is hetzelfde. Maar hij is helemaal voorzien van, van verbrede spoilers voor de aerodynamica. En uh, er zit een rolkooi in. En ja, eigenlijk is alles wat normaal in een auto uh, zit, is eruit. Ja. Dus uh, ja, het, het, is, het is niet te vergelijken met een normale straatauto. En waar rijden jullie? We rijden op uh, eigenlijk openbare wegen die zijn afgezet. Ja, dus gewoon dezelfde weg waar wij ook op rijden, alleen dan zonder tegenleiders. Ja, nou, kijk, we rijden natuurlijk niet op de snelweg, maar uh, we, we rijden uh, op, op, op wegen achteraf die, die, zijn, uh, die zijn afgezet. En hoe hard ga je? 180 heb ik al een paar keer uh, geroepen. Ja, nou, de, de topsnelheid is, uh, ligt rond de 200 en uh, dat halen Zo. we wel eens, maar je, je moet... Uh, nou ja, Kijk, in het buitenland rij je echt door, door de bergen en, en je gaat omhoog, omlaag. En um, daar halen we een gemiddelde van ongeveer tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Mm. Of een proef van ongeveer 30 kilometer. Nou, is... En, en, en hoe, lang, hoe, hoe belangrijk is nou zo'n kaartlezer, iemand die naast je zit? Nou, um, die is heel erg belangrijk. Uh, die vertelt dus uh, waar, waar we heen gaan. En, links, rechts, rechts, links. En, en het is eigenlijk makkelijk uit te leggen, hij... Um, beschrijft eigenlijk hoe de weg loopt. Maar ah, die weg is toch afgezet? Je kan toch niet de verkeerde kant rechtsaf of linksaf ja, gaan? Dat geeft afgaan? de afstand ook aan. Nee, dus, nee dus, maar wij, wij hebben uh, zeg maar, uh, twee dagen voor het evenement... Hebben we, mogen we de proeven verkennen. En dan, uh, dan maken we notities. Dus dan vertellen, nou, ik vertel zeg maar, van nou, hoe de weg loopt uh, tot een bocht. Zeg maar, er zit 100 meter tussen. Ja. En dan vertel ik hoe die bocht eruit ziet. Waarvan gradatie, hoe scherp dat die is. Maar je hebt toch je ogen ook open als je aan het stuur zit, neem ik aan. Jazeker, maar in het uh, buitenland is het uh, vooral veel blind. Dus kun je eigenlijk niet kijken... van hoe die bocht uh, loopt. He? Veel blind? Je heb je, maar zit je dan met een blinddoek voor? Nee, toch? Nee, nee, nee. Maar uh, kijk, als je uh, omhoog rijdt op een berg... en nee. je kijkt tegen een top aan... dan weet ja. je niet wat dat aankomt. En dat nee. beschrijven wij. Dus wij beschrijven echt tijdens de verkenning van... hoe ziet dat er nou uit, uh, die top? Moeten we, kunnen we daar volgas over? Of moeten we daarvoor en iets lees, En leest hij dat dan voort? Ja, dus oh, ja. wij verkennen. Ik zeg van nou... Uh, top, midden, vol bijvoorbeeld. Dat zou een uh, nota kunnen zijn. Top, midden, vol? Ja, dus top de top midden houden en die kan vol. In het midden blijven van de weg blijven, Juist. maar je kan volgas geven? Ja. Oké. Okay. Ah, en, nou, en dat, dat leest uit, hij op dat moment dat, voor? En dat leest hij dan voor. Want dat ben je zelf weer vergeten, de volgende ja. dag. <laughs> Juist. Kijk, uh, ja, nee. nee, maar 30 kilometer, ja, dat onthoud je niet. En uh, dus, dus al die, no die nota's, zeg maar, peesnoten zoals we het uh, netjes noemen, die, die staan op papier en uh, die, die leest hij voor. Dus ik moet blindelings op hem kunnen vertrouwen. Datgene wat hij zegt, dat ook echt daadwerkelijk en, zo is. En hij geeft ook aan welke hindernissen nee. op de weg liggen... dat er stenen liggen, ja. of dat je overgaat in zand... dat je een haakse Juist, bocht krijgt. Ja, Dus alle gevaren die wij uh, tegenkomen... die we zien tijdens de verkenning, nou die schrijven we op. Ja, of je niet, moet... maar ze zijn wel belangrijk om op te schrijven. Ja. En waar wordt nou de winst gemaakt? U bent, u bent nou 50 geworden. Wat is nou het, uh, de eigenschap van een goede rallycoureur? Nou, een goede eigenschap is eigenlijk... Uh, ik zie het altijd zo, het is net naar school gaan... hoe beter je huiswerk maakt, hoe beter je examen gaat. En voor ons is het huiswerk in de verkenningen... Dus hoe beter uh, jij de verkenningen doet. en dat, Kijk, je kunt elk gasprietje opschrijven op de weg. Maar dat heeft geen zin. Maar je <tus> moet de dingen die je moet weten. Dus kun je snijden, kun je een bocht afsnijden. <tus> oh ja. Of kun je niet afsnijden, ligt er een steen. Dat zijn essentiële dingen die je wilt weten. En het vertrouwen op elkaar. En het ook. vertrouwen ja. op elkaar. En, um, nou, en, en, en als je een goede navigator hebt die, die, die het goed aanvoelt. Die weet waar je bent onderweg. Die niet alleen van zijn blaadje opleest van waar je naartoe moet. Maar die ook weet van daarin en daarin. En daar is, kan het iets glad wezen. Nou, en dat samen, als alles bij elkaar past, dan, uh, dan kun je snel gaan. Mm -hmm. en ik heb je altijd al dezelfde navigator gehad? Of heeft u er wel eentje uitgegooid omdat hij niet goed genoeg was? Nou ja, toen ik begonnen ben, ben ik eigenlijk met iemand begonnen die uh, ervaring had. Maar uh, op een gegeven moment ben ik nou, ja, doorgestroomd naar, uh, naar wereldkampioenschap Rallies. En uh, nou, dat vergt meer tijd van een navigator ook. En toen uh, hebben we eigenlijk moeten besluiten van om voor iemand anders te kiezen. Want voor een navigator is het uh, bijna... Uh, ja, wel een, een dagtaak om, om alles te kunnen voorbereiden. Ja, en gaat, je... het wel, gaat het wel eens mis dat je zegt uh, uh, top, midden, vol? Dat hij zegt top, midden, half vol? <lacht> ja, verlies en je en je dat dat hij dan seconden zegt, oh nee, dat was niet goed. <lacht> uh, nou, gelukkig, uh, laat ik het afkloppen, uh, is dat nog niet voorgekomen. Maar kijk, we zijn natuurlijk allemaal mensen. En we maken allemaal een keer een fout. Maar tot nu toe heeft hij dat niet gedaan, jouw bijrijden. Nee, of jouw, uh, ik, nee. Heb keer, ik heb een keer een film Tweede gezien. Echt ja? een echte film gezien waarbij de navigator de kaart te vroeg weggooide uit het raam. <lacht> 20 kilometer verkeerd te vroeg weg. En toen zat de man er alleen voor, want de kaart was al. Hij dacht dat het al voorbij waren. Maar dat is een nachtmerrie, of niet? Dat is een, lijkt mij een nachtmerrie, toch? Kaartweg, Ja, nou, wij, wij gebruiken in principe niet de kaart, wij gebruiken echt de aantekeningen die we hebben. Okay. Uh, dus, uh, maar goed, als die, die kwijtraken of, of sterker nog... Je, je, ze, ze vallen uit de auto in het water, want het so, regen dat, buiten. Dat bedoel ik, ja. En je bent, uh, als, ja. ja, dan ben je, dan, ja. ben je niet blij. Het is een beetje hetzelfde als een theater als een souffleur weglopen. Ja, ja, ook heel vermoeiend. Ja. Ja. Nou, nou heeft u die regen van Frankrijk. Hoe ver lag u nou achter... Op Nummer 1 ongeveer 6 uh, minuten oh, ja. en, en dan dat maak niet over hoeveel dagen verspreid? Dat is over drie dagen verspreid dat is niet veel. en totaal uh, zeg maar een 300, uh, nou, iets minder dan 350 kilometer, ja. maar dat maakt één bocht afsnijden ook niet uit op 6 minuten. Nou kijk, elke proef uh, bijvoorbeeld, een proef en je vliest ten opzichte van nummer 1, zeg maar op een, op een proef van, van 30 kilometer, verlies je uh, 15, 10 seconden. Um, nou ja, dat, dat, is, nou ja, dat, dat is best... Uh... Ja, dat telt natuurlijk op dan. Ja, dat telt ook, ja. maar dat is, dat is best veel. Maar waar verlies je dan Maar Kijk, je verliest eigenlijk als je in elke bocht een tiende verliest. Je hebt zeg maar in een proef over 100 bochten, 150 bochten... en je, elke bocht verlies je net een tiende... omdat ja. je net iets minder hard door die bocht gaat. Ja, dat telt dat is niet goed. We vroegen net, wat zijn je kwaliteiten? En toen begon je over de navigator. Betekent dat eigenlijk dat de navigator belangrijker is dan jij? Ik denk dat de navigator de belangrijkste rol is in de auto, ja. Echt waar? Ja. En dat is niet omdat je sympathiek doen, wil doen naar hem? Nee, absoluut niet. Uh, kijk, de navigator bepaalt... Uh, die, die, die, de, kijk, de hele wedstrijd gaat op tijd. Dus we moeten zorgen dat we over op tijd zijn. En te vroeg zijn is een straftijd. Te laat zijn is, uh, krijg je straf. Dus je moet nee. over op tijd zijn. Daarvoor heeft hij een tijdkaart. Daarnaast moet je me vertellen waar we tussen de proeven doorheen moeten. En op de proef moet je mij ook vertellen van uh, hoe, hoe we rijden natuurlijk. En maar eigenlijk hadden we ook de navigator moeten uitnodigen nu niet jou. <lacht> nah, jij, bent ja, dat een beetje, gekeurd, jij bent eigenlijk ja. erbij rijden en hij hij doet het weer. werk. Natuurlijk ben ik wel uh, heel belangrijk, want ik, moet, ik geef gas, ik rem en ik stuur. Ja, um, en maar versnellingen. als ik geen goede navigator heb, dan kan ik deze prestatie niet neerzetten. Hoe gaat het maar, nou als je zelf in de auto zit, niet een rally aan het rijden bent, weet je dan wel waar je heen moet? Uh, ja, dat gaat perfect. Oh, dat lukt wel. Ja, dat lukt okay. wel. Ja. Want er zit geen navigator naast je, denk ik. Nee, oh. nee, nee. daarvoor <laughs> hebben we een navigatiesysteem. Hè? Maar, nee, ik moet zeggen, ik weet uh, over het algemeen wel uh, vrij goed weg. Maar nou ga jij met een Ford Fiesta, zit de winnaar. He? En wat voor auto die? Uh, Een Citroën. Maar is dat, uh, is dat dan vergelijkbaar? Hebben die dezelfde cilinder? En oh, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen met de auto? Ja, er zijn regels voor. Uh, dit jaar rijden we met een 1.6 uh, motor met turbo. En uh, daar zijn regels voor uh, qua turbodruk, qua cilinderinhoud. Dat, moet, dat is allemaal voor iedereen gelijk. Dus ik krijg Citroën en moet het blijven doen. Ja. <lacht> <lacht> Wat zijn je plannen? <lacht> ja, nee, ja. Maar, Natuurlijk, kijk, kan er wordt, kijk, het zit, op dit niveau wordt onderscheid gemaakt in kleine details. Hmm, en dat kan uh, zitten in, in vering uh, en dat soort zaken. En zo. En, uh, ja. Ja, je was vroeger paardrijder, vertelde je aan het begin. Is er enige overeenkomst of is dat een totaal ander vak? Oh. Het is denk ik een totaal een vak. Ik denk wel dat ik uh, in de tijd in de paardensport uh, een gevoel. Uh, je, voor paarden moet je een gevoel ja. hebben als je paard rijdt. Heeft alles, eigenlijk bijna alles te maken met uh, gevoel op een paard. Als jij uh, zenuwachtig bent, dat, uh, dat voelt een paard. En maar dat geldt voor maar je vijf, voelt dat niet. Nee, dat klopt. Maar uh, als ik dan kijk naar uh, wij rijden met die auto, maar wij zorgen ook voor een goede afstelling. En als jij het. het, het mensen kunnen soms in de auto rijden en zeggen van ja, oh, de auto rijdt wel lekker. Maar. Je kunt ook in auto rijden van ja, mijn auto is een beetje slap. Hij beweegt een beetje veel. Nou, maar hmm. dat gevoel heb je, dat ontwikkelen denk ik met paardrijden ook. Dat uh, voelt van oké, okay, mijn paard voelt iets stijf. Of nou ja, daar is iets mee. Ja. En dat, uh, dus, daar ben je wel heel sterk van af afhankelijk. Er zit, er zit, wel een, er zit een, een overeenkomst in. Ja, nou ja, ja. je hebt natuurlijk een paardenkracht En wij hebben met de auto nu 300 paardenkrachten. Jij ja. zeg maar. ja. doet het pas vier jaar. Uh, je hoort nu bij de top vijf van de wereld, althans afgelopen, afgelopen weekend. Hoe goed kan je worden? Kan je de beste van de wereld worden, denk je? Natuurlijk met die navigatie. Nou, ik hoop het natuurlijk heel graag. Maar uh, als we heel realistisch zijn, zijn er op dit moment zes uh, volledige uh, fabrieksrijders. Um, nou, laat ik zeggen tien. Mensen die echt behoren uh, nou, tot, de, tot de wereldtop. En als je bij de beste tien kunt rijden, dan, dan doe je het gewoon heel goed. En dat kan jij dus. Nou ja, tot dusver uh, gaat, het, uh, gaat het ons goed af. En kan je dan ook echt uh, er makkelijk van leven als je de beste van de wereld zou worden? Um, ik denk als je voor een, een fabrieksteam zoals Citroën of Ford uh, zal rijden, dan, uh, nou, dan, dan zou je daar wel voor kunnen leven, denk ik. En trekken al aan je? Nou, nog niet, maar wellicht komt dat nog. Oké, okay. Dennis Kuipers. Dankjewel. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elspeth Grydecker. Joshua, Joshua, God Joshua me gave me a harp and it told me to blow and if i blow my lungs away i would get them back in a coming day when i get to heaven gonna put on my shoes walk around in heaven and spread the news i got news i got news good news good news, good news. band you're talking about uh, talking about that union band i belong to the band hallelujah when i get to him i'm gonna sit right down uh, ask my lord for my starry crown i belong to the band hallelujah About me as much as you please. Talk about you down on my knees. I belong to the band. met I Belong to the Band. Welkom in de Tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij, Vic Meijer? 1929. 1929, waarom naar dat jaar? In dat jaar kwamen er een aantal uh, verenigingen... ter bescherming van dieren bijeen in Wenen... En die bepaalde dat de sterfdag van Franciscus van Assisië... de 4e oktober... dat die voortaan de vaste werelddierendag zou worden. Ja, en wat voor reden hadden ze daarvoor? Daar dat was in natuurlijk alle, te alle, te doen. alle reden voor. Want in alle tijden zijn er natuurlijk mensen geweest... die zich heel aardig tegen dieren hebben gedragen. Maar ook heel veel mensen die in de loop der tijden... zich zeer bestiaal tegen wilde dieren hebben gedragen. Hm. En dat is in alle culturen... Is dat zo? Je, hoeft, je kunt maar teruggaan of je ziet al dat men zich misdraagt. Wat een mooi woord, bestiaal in dit verband. Bestiaal, het ja. woord van bestiaal, wilde dier precies. Maar je zou zeggen, uh, in 1929 was dat misschien al wat minder erg dan bijvoorbeeld bij de Romeinen. Of? Ja, bij de Romeinen was het heel erg. Want als ik je vertel dat uh, in het Colosseum, in een periode van twee weken bij de opening van het Colosseum, 1100 wilde dieren werden afgeslacht... Louter, alleen, louter en alleen ter vermaak van het volk, en dan praat ik over leven, tijgers, luipaarden, noem maar op. Dan kun je wel voorstellen dat er weinig dierenliefde was. Ja. In die periode had men ook geen dierenliefde. Het, het, het hebben van een hondje of een poes als huisdier, dat kwam bijna niet voor. Honden waren waakdieren. Uh, en uh, liefde voor dieren was veel nee. minder. Maar paarden en dolfijnen hadden wel een aparte ja, positie. Paarden, de... dat is altijd apart. Paarden werden nooit gebruikt om het land te bewerken, paarden worden gebruikt voor de wagenrennen... en voor de edele krijg. Want de, de, de, de strijdwagens, de ruiterij, dat waren de uh, gebeurde met de paarden. Dat heet de edele krijg? De edele krijg. Je Zo, een gewone krijg en een edele krijg. Ja, men noemde dat de edele krijg. Daar konden alleen paarden, uh, die, die, die werden alleen voor inzet. Niet voor het landbouwbedrijf, daar gebruikte men ossen, uh, muildieren voor... Maar het opvallende is, het is ook cultuurgebonden. Hm. Maar want even ik, nog die dolfijnen, want ik neem toch niet aan... dat die Romeinen al gingen zwemmen met dolfijnen? Ja. Of wel? Ja, ja, er zijn oh. gevallen bekend. Er zijn gevallen bekend. Het oudste geval is bekend van een zanger. En die valt in de handen van piraten. En, die, en dan vraagt hij aan die piraten, mag ik nog één laatste lied van gehoor, ten gehoren brengen voordat jullie me overboord zetten? En hij doet dat. En dan springt hij plotseling overboord. En dan wordt hij door een dolfijn wordt hij meegenomen en gebracht naar de plaats van aankomst. En als dan de, de piraten komen, dan is hij alweer veilig aan wal. Ja. Zo zijn er legio verhalen over dolfijnen. Dolfijnen en paarden. De Egyptenaren, die hadden al de dieren als goden. Het apis, de stier, bastet, de kat. En zo gaat dat door. Indiërs hebben nog de heilige koe. Hm. En in, in andere culturen krijg je altijd die mengeling. Aan de ene kant dat keiharde uh, ingaan op dieren. Hard neerslaan van dieren. En aan de andere kant krijg je dan het beschermen van dieren. Hm. En dat zie je nu vandaag. De dag zie je dat nog. Dus ja. daarom vind ik het goed dat er altijd een werelddierendag... Zal blijven bestaan. Want als ik dan vanochtend in de krant lees. dat een jongen dan een hond ophangt. of iets anders. omdat hij wil protesteren tegen Werelddierendag. dan vraag ik me af hoe gek kan je zijn. Want hoe zit dat dan in onze samenleving? Je zegt. we hebben natuurlijk wel huisdieren. dat hadden die Romeinen nog niet. dus we hebben die honden en die katten tegelijk. Dat hebben we natuurlijk ook. Uh, eten we ook heel veel vlees? Nou, dat is het gespleten in onze situatie. Dat wij, wij, ik vind wel dat wij overigens veel te veel huisdieren hebben. Veel te veel honden. Want je kan, dat is een van de meest voorkomende klachten van mensen, de hondenpoep. Uh, en, en dat vind ik wel. En nu is er vanochtend weer, kwam er weer het nieuws dat uh, vlees moet worden belast van 6 de naar 19 procent. Ja. Dat, dus dat, dat wil de dierenpartij. Kijk, dat vind ik nu ook weer, weer overdreven. Maar wat ik wel vind, is dat wij aan de ene kant. Alles doen voor de dieren. Maar aan de andere kant gedogen wij nog steeds dat er bio-industrieën zijn. En dat is niet vrolijk als je in Brabant loopt... en je komt langs varkensfokkerijen ja. met 20.000 tot 30.000 of meer van die wilde dieren. En dat is het gespletene in de mens. En dat zal bijna altijd zo blijven. Ja, dus enerzijds doen we alles voor uh, Happy Feet, voor Orca Morgan... en uh, willen de stierenvechten uh, afschaffen. Maar anderzijds staan we wel toe dat die beesten allemaal in kleine honden. Nou, Dat is zijn. natuurlijk zo. Kijk, jij nog steeds in Indië. In Indonesië kun je gokken op hanengevechten... Het stiergevecht is nu in Spanje uh, afgeschaft... maar elders gaat dat nog door en wellicht komt dat nog eens terug... Maar kan je dat door de geschiedenis heen duiden? Zijn er vaker perioden geweest dat we heel enthousiast waren over dieren... en heel lief voor ze waren, en daarna weer het mes erin? Nou, er is, in de middenleven is er al een periode geweest... dat men milder was tegen wilde dieren. Denk alleen maar aan vader Franciscus. Die natuurlijk van 1180 tot 1226 leefde. Sprak tegen de wolven. En die sprak tegen de vogels, en sprak tegen de dieren... Tegen de dieren en wilde het lam en het, de, de, de leeuw met elkaar verzoenen. Dat komt dus, uit de Bijbel al. Ja, in de Bijbel is het ook. In Jezaja komt dat natuurlijk ook voor. Dus het is natuurlijk van alle tijden... Uh, dat dat uh, hmm. gebeurt. Maar het wordt nooit zo expliciet als nu. Dat wij een partij voor de dieren hebben, dat is eigenlijk natuurlijk uniek... Ja. Wat, hoe duid je dat dan? Nou ja, dat is, ik, ik, ik kan dat niet, niet helemaal duiden. Maar het is ook aan de ene kant dat, dat, dat, dat lief zijn voor de dieren dat sterk naar, naar voren wordt gehaald. En ik vind dat de dierenpartij goede kant is. Aan de andere kant vind ik dat je nou vlees voor de mensen van 96% moet belasten. Vind ik een waanzinnige maatregel. Bro, dan waarom is dat dan waanzinnig? Nou, omdat de meeste mensen zijn vleeseters. En je kan, moet je ja, eerst daar aan... moeten ze mee stoppen, ja, zegt de partij. Van ja, de dieren. goed, dat vinden zij. Maar dan moeten ze eerst kunnen aantonen dat er uh, genoeg vervangend voedsel is. Dat dezelfde calorische waarde heeft, en noem maar op. Ja, en je moet eerst ja, dan moet je ja. eerst een alternatief hebben. Even naar de andere tafel. Frederik Groot heeft veel met uh, dieren. Is het goed dat er een Werelddierendag is? Ja, dat is heel goed. Alleen ik vind wel dat we, wat net ook gezegd werd, wel eens doorschieten. Dan krijgen we de sentimentaliteit over dieren en begrafenissen... en herdenkingen en dat soort dingen. En de sentimentaliteit is het begin van vreedheid. En ja, want mensen zetten, zetten inderdaad ook in hun rouwadvertenties vaak hun dier. Ja. Ja. Hun hond of hun kat, ja, met een vind, pootje. Dat, ja. Ik vind dat overdreven. Wij hebben vroeger thuis heel veel dieren gehad. Vooral ganzen, eenden, kippen. Wij waren geen hondenliefhebbers, echt. Maar ik, ik zou toch niet bedenken dat mijn lievelingsgans... <laughs> dat ik die uh, op een speciaal dierenkerkhof ja. ga brengen? Nee. Niet? Ik had wel die grote eieren van die nee. ganzen. Dennis Kuipers, uh, en, uh, is het goed dat het dierendag is? Ja, ik denk het wel. Het is uh, een, een speciale dag dat een dier extra verwend mag worden, toch? Ja. Dus Fik, die dierendag die dus ingesteld is in 1929... Die, die gaan we het waarschijnlijk voorlopig wel inhouden. Ja, en dat vind ik ook goed. Ik vind het ook goed dat dat dat gebeurt. En ik vind ook dat dieren moeten beschermd worden. Of je nu over moet gaan naar animal cops of dat soort dingen. Daar kun je ook weer over twisten. Maar dat dieren beschermd worden, is goed. Het moet alleen niet doordraaien dat uh, je, je, je hondje naar een speciale ja. dieren kwam Ik ken iemand die gaat niet op vakantie omdat haar dier dat niet leuk vindt. Nou ja, dat, dat kan. Ik vind Nog erger vind dat ik dat mensen op vakantie ja. gaan... Ja. en een hond aan een paal vastbinden, ja, dat zodat hij me niet erg. meer gevonden wordt. Ja. Dat vind ik nog erger. Ik bedoel, als je ziet in de zomermaanden hoe de asiels vol zitten... met dieren van baasjes die zogenaamd lief zijn voor dieren... maar dan even niet en als ze terugkomen weer een ander dier kopen... kijk, daar vind ik toch wel wat ja. aan gedaan moet worden. Goed. Nou, we zullen de dubbelheid in gedachten houden, Fik. <laughs> we gaan gauw door naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Uh, dag, Thijs. We zijn benieuwd. Ontwerpen liggen wat uit elkaar, maar goed, ik heb het mijn best gedaan. Ja, dat is je taak, hè? Onderweg naar morgen spelen wij in het tijdloze licht van alle dag... het liefst het spel van doen alsof. De rol van leider die bij de teleurgang... ploem verloren, de partij vaarwel zegt... als het lijden van Job aan het licht komt. De rol van partner in crime... die na de duisternis van de achterbank het licht zag uitgaan. De rol van topcoureur die leeft in kilometertaal en bochten telt, wetend dat de snelheid van het licht wellicht nog te verbeteren valt. De rol van Franciscus van Assisi, die met dieren sprak, als waren het onze medemensen, maar die wij ook zonder pardon een kopje kleiner maken. Laat ik dan op deze dag voor alle dieren die nog overblijven een lichtgevend sprookje schrijven. Nou, ik vind het goed gelukt is, tom Mooi. Ja, mooi. ja. Mooi, we vinden het hier mooi. Dankjewel voor jouw gedicht. Okay. We zetten het op onze website, dit is de dag.nu. Die kunt u het later vandaag uh, lezen. Hartelijk dank aan Dennis Kuipers, uh, rallycoureur. We hopen dat we nog veel van je gaan horen. Historicus Fick Meijer, dank voor je komst. En acteur Frederik de Groot, die Willem Enstra speelt... in een voorstelling over de Enstra tapes. Veel plezier en succes. Dankjewel. Jan Kees de Jager loopt voortdurend achter de feiten aan. Ik vergelijk het toch met een, een aristocraat... die na de Franse revolutie blijft rondwandelen in zijn kasteel... en net doet of er niks gebeurd is... Vele kritiek op onze minister van Financiën, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, Thijs Berman, heeft er geen vertrouwen in dat hij ons uit de crisis gaat helpen. Straks na drie uur een portret van Jan Kees de Jager. Na het nieuws zijn we weer bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Vanavond 7 uur... En is dat voor jong en oud eigenlijk? Sonja Waden. Maar de bedoeling is dan dat je nadenkt over... Luister naar Kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Sonja Waden. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Radio 1.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 Een 67-jarige vrouw uit Rotterdam is voor de 34ste keer beroofd door dezelfde daders. Nadat de vrouw begin dit jaar met een mes op de keel werd bestolen van haar tas, werd ze daarna regelmatig op klaarlichte dag overvallen. Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Vond Slachtofferhulp Giro 6700. Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar geen